Goed gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal.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 Wanneer het lekker weer, is de natuur in plede lach. Op basis nooien en maag haar busje voor de dag. De meisjes maken stevige papeljantjes in de haar, haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar ja, het paardjes en vad is echt verkeer. Ze placht het deel, weer haar vaaien rok omhoog. Maar nog groep ze de zee ziet even nog, Ja, het is uh, zaterdagochtend, 5 januari, even naar de klok van 12, dus de hoogste tijd voor uh, oudsantwoord. Luisteraars welkom, fijn dat u naar ons luistert. Uh, we denken ook dat we vanochtend een, een leuk onderwerp hebben. Daarvoor hebben we wat gasten uitgenodigd. maar uh, eerst uh, zijn wij, kort draaien voor regnie, uh, regie en techniek. En mijn naam is Londe Grebber. Onze gast... Uh,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 Uh, u kunt zich voorstellen, Zandvoort. De meesten weten dat ook wel, zeker van de ouderen. Dat uh, we gaan naar antwoord aan de zee. Ja, vergeet het maar uh, na de oorlog. Uh. Dat zat er niet in. Het strand was onbegaanbaar. Daar moesten eerst versperringen en mijnen opgeruimd worden. De reep stond vol met bunkers en prikkeldraad en allerlei dingen. En de helft van het dorp was weggebroken. Met hoop puin overal en dergelijke. Dus dat moest allemaal weer op gang komen. En die wederopbouw. Ja, daar heb je mensen voor nodig. En daar heb je ook materieel voor nodig. Nou, materieel was er niet meer. Dat was bijna allemaal gestolen.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 Die waren dus financieel draag, draagkrachtiger, maar hadden dus ook een grotere productie. Die waren dus al met auto's uh, bezig uh, vanaf die tijd. En uh, die hebben uh, alle twee uh, hebben dus eigenlijk uh, de boel gegund gekregen. Hij is in zes weken tijd is hij dus door een bepaalde generaal technische mensen is die dus op papier gezet, gebouwd, gemaakt. En uh, nou ja, proef De demonstratiefilmpjes, die uh, heb ik uh, de originele filmpjes van gezien.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 de bevrijding door te zetten in Europa, de aanvoerweg. En dat werd uh, dag en nacht, hoofdzakelijk door zwarte uh, chauffeurs... werd er dus dag en nacht gereden om dus uh, vanuit Antwerpen... dus de munitie, de, de bewapening het eten en het drinken. Want daar komt natuurlijk er wel wat voor kijken... als je dus in heel Nederland zo ongeveer een, een 20.000, 30 30.000... Uh, Canadezen, Engelsen en Amerikanen aan het vechten moet houden... eten en drinken en ook moet slapen nog een keer...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 0393. Studio 573 0393. En u kan u vragen stellen. Wij gaan even naar wat muziek uit die tijd luisteren. We gaan luisteren naar Vera Lynn, White Cliffs of Dover.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 Though I'm far away, I still can hear them say, Thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be. Wait and see There'll be love and laughter And peace ever after Tomorrow when the world is free The shepherd will tend his sheep They'll be blue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 altijd op die berg te kijken naar die GMC's, ja, dat, was ja. Toen, ja, dat vond ik toen nog mooi. En uh, ja, dan gaat het steeds verder, je ziet dan steeds meer uh, voor dat soort auto's uh, door het dorp heen rijden. Bijvoorbeeld Bakker Seisner, die reed over het strand en uh, die bracht zijn brood in de rondte met een Dots en, uh, ja, En dan zag je oma Anton, oma Anton Paap en oma Leen Rossi.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 Voor 740 kocht je dus een, een Dotsbieb. Gulden. Gulden. Oh, sorry. Ja, ja. <laughs> en uh, ja daar waren er toch een hoop mensen blij mee. Want ja, economisch lagen we natuurlijk totaal uh, plat. honger. Uh, van alles was het. En, en dus, geen geld. Of en geen geld, geld. En nee. geen geld. Nee, maar die Dotsbieb. Uh, ik heb dus nog 21 jaar bij de vrijwillig beland gezeten. Als chauffeur. Met die Dotsbieb hadden we dus ook voor de duimbranden te blussen en er lagen al te zwepen erin en de kon een mannenvacht kon er achter op de bak en scheppen en scheppen en uh, ik, trouwens ik heb nog de, de brand meegemaakt van de manege er was een melding waar staat dus duimbrand nou ik ging erheen met uh, Abdosman als, als commandant en nog een paar uh, paar uh, jongens en de begeerlijk komen er aan staat het hele dak van de manege staat al in lichte laai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 toen kwam ik te werk bij garage Davids. Dat was op de Engelberstraat, Volkswagen garage. En daar kwam ik uh, solliciteren en uh, ik loop die garage in en achterin de garage, wat schets mijn verbazing, daar staat een Dorts ja. met een uh, kraantje achterop. En uh, maar ja, het was Volkswagen en ik was meer geïnteresseerd in die Dorts als in die Volkswagens. En oude Davids die zag dat, oude meneer Davids, mijn baas dan.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 Ja. Hoe die zeveletten weer uitgingen. Ja, de wippert uh, ja, dat een voertuig. Schiet, dat die schot... schiet een lijn naar een boot toe. Ja, een wippertoestel. Dan, om dat, verbinding te maken. Ja, ja. Dat Als er een schip in op. nood was, dan ja. werd er een uh, lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel, heet het. Ja. En dan... Uh, en dat werd, dat, dat, die hele toestand stond op die Chevrolet vrachtwagen. Ja. Die man. hebben nog lang dienst gedaan, hè? want die ja. nieuwe wagen die is er nog niet eens zo idioot. Nee. Een paar nee. jaar maar, hè? Ja, die, ja, ik denk een jaar of tien dat die nu is. Ja. Die, die nieuwe is... Uh, Mercedes of Unimog. Hooguit zeven jaar is hij. Oh. Ja. Ja. Ja. En toen, toen de tijd zat, uh, uh, wat een hoop mensen kennen hem ook wel, zegt Barend Oosterom. Ja. Oude Barend en Jonge Barend. En Jonge Barend die kwam bij de reddingsboot.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 En ik vroeg aan mijn vader, of mijn vader de helft waar voorschieten. Onder protest heeft hij dat gedaan. Want die wheelie-jips, die lagen opgestapeld, volgens hem, in Rotterdam. Voor 150 gulden. <lacht> <laughs> dus wij in de auto naar Rotterdam. naar die berg. willys jips zoeken, die nooit meer te vinden was. Ja. Want die, die waren al weg. En uh, nou, toen kocht ik toch die, uh, die jeep uit Katwijk. En... Uh,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 En dat was blub blub. Ja. ja. ja dus ik naar nou, Ja, ja Blup. Uh, voor het kenteken. En uh, nou ja, toen kreeg ik het kenteken. Toen kon ik hem overschrijven. En die heb ik inmiddels nu 40 jaar. Ja. En met IJs erachter, hè? IJs, uh, Die heb al die jaren met mijn ijskarretje erachter gereden. Voor de paarden. Nou, nou, mijn vader reed nog met de paarden. En ik ging toen voor mezelf naar het naaktstrand. Ja. Met mijn ijskarretje. En dat deed ik met mijn Willys Jeep Nou even terugkomen op je vader. Met die ijskarretje, met die paardenwagens op het strand. Die had ook wel eens een lekker band. Ja. He? Nou, en die mochten wij nog repareren in de garage. Maar ja, die band. We uh, hadden het zo druk in de zomer. Uh, even ophalen. Verstegen, kon je mee verbrengen, die, die, die band als je klaar is? Ja, natuurlijk. weet je wanneer. Altijd om half zeven, zeven uur. En uh, verstegen, wat kan je van me? Nou, ik zeg: geen mijn bakje ijs.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 De stal van de circus wat er toen was. Oh ja. Ja. En dat was later. Even de zover, anders komen we, gaan we uit de tijd lopen. Even muziek muziekje tussen. Dit. Oh, is goed. Ja? Andrews is. Oh nee, sorry. Glenn Miller. Zet dan op de YouTube. Pennsylvania Station about a quarter to four Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner in the diner, nothing could be fine Then you'll have your ham and eggs in Carolina When you hear the whistle blowing eight to the bar Then you know that Tennessee is not very far ooh, ooh, all calling, gotta keep it rolling Oh, look at Gonna be a certain party at the station. Suddenly. Doo, doo, doo, doo, I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never run. So, Chattanooga, choo-choo, won't you juju me home? Chattanooga, Chattanooga, get a Chattanooga, Chattanooga, all well, You. Won't you do to me home? van Glenn Miller. Muziek uit die tijd. We hadden het net over. Lene heeft verteld over wie dat allemaal gebruikte zo. Misschien komen we er straks nog wel op één. Uh, maar het moest ook onderhouden worden, want het ging wel kapot in Gerard. Die vertelde al een paar dingen ervan. Hadden jullie veel werk daarvan, Gerard? Ja, behoorlijk. We hadden dus uh, de Gebuiderspaap, Omer Lene en Omer Anton uh, als klant. De Vossen. Later is uh, de zoon van uh, Gerard Vossen. Ap. ook bij ons komen werken.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 dus uh, onderdelen nodig hadden. Ja. ja. Hoe kom je eraan? Ja, want uh, ik denk dat je ze niet bij de Canadezen en Amerikanen kon krijgen. <laughs> nee, nee, je had in Haalen, Heermans en Verleuven. Ja. Dat was een bedrijf, dat zat aan het Spanen en binnenspanen dan. Vanaf de, de Singel tot, tot de Rustenburgerburg. Het was een groot, uh, grote hal. En dan kon je dus, uh, ja, kan je zeggen, als we ze niet in voorraad hadden, binnen een paar dagen... Waar de onderdelen waren daar. En die kwam heel veel uit België vandaan. Ja, en, en, uh, en daar zat, denk ik, een hele grote groothandel. die via Amerika. spullen dus. dus uh, naar, naar Nederland uh, verstuurde. Ja, dat was een mooi bedrijf. Maar ja, niet... En dan had je nog Form Bonnie. met zijn prachtige. ...tiekhouten Jeep. die dus. Uh, waar hij dus uh, in, in Vallendam gekocht had. en waar hij dus uh, op strand vis mee ging venten.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 Rosje komt voorbij. Om alleen Paap komt voorbij. Met die grote Chevrolet uh, vrachtwagen. En nou, die had een dikke kabel. En die eraan ging ook. Die man wat helemaal aan de bodem vastgezogen. Ja. Nou ja, toen bewachtte het vloedwet. Oh. En toen kwam de vloed. <laughs> en er was schommelen aan de jeep, Ging een beetje drijven. En om alleen die trok. Ja, waar was eruit? Toen was eruit. hij was eruit? Ja. Maar toen kwam het grote probleem. De benzinetank zat vol met zeewater en de, alles, alles zat vol met zeewater. Nou, naar de garage toe. Alles zo, zo goed als mogelijk schoongemaakt. De tanken gespoeld en schoongemaakt. En de carbuteurs en alles en de elektra. Nou ja, en dan was het dus uh, in de zomer weer, weer, um, weer, weer, weer, weer vent op het strand. Maar dan moest ik door regelmatig, zo eens in de veertien dagen weer in het strand toe... Want dan zat die, die carbiteur weer helemaal vol met sleutels van het zout. Het ja. codeert natuurlijk in het aluminium carbiteur. Ja, en waar die auto gebleven is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het altijd wel een heel bijzondere jeepie wat hij had. Prachtige tick houdt het uh, een beetje Ja.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 En uh, toen werd ik officieel dealer, nou ik dus, uh, normaal werkte ik dan uh, in, de, in de werkplaats of in de garage. En s'avonds de deur af in zijn antwoord, hè, met een foldertje van, uh, ja soms werd die deur wel eens van je neus dicht maar ja, ik had al de stalen schoenen aan, dus ik kon ook nog even mijn schoenen. Ja, natuurlijk. En uh, ik verkocht er dus, uh, was je 61 was dat, ik verkocht er nul. Oh, dat schrik lekker op.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 Oh ja? ja. ja maar... ik was de gelukkige? Wie <laughs> was de gelukkige? Uh, nou, dat mag je zo weten. Gerard Hoorhuis. Ja. ja. Dat is een vergestelde jongen. Ja. Hij was metselaar. Hij woonde bij zijn moeder thuis. bij zijn vader thuis. En die kocht dus. En die is tot het bedrijf Sloot klant geweest. Leuk. Ja, Goed. We uh, gaan, we gaan zo verder. Eerst even muziek. Andrew Sisters. Bij mij. Bist u schön.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 Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven bar Each language only helps me tell you how. Oh, but let me try to explain For me, it feels to shame Means that you're grand For me, it feels to shame is such an old refrain And yet I should explain It means I am begging for your hand.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 ja, zo, zo startte Van der Veld ook met zijn, uh, met zijn bedrijf. En de benzine werd getankt bij Autobrijvers tegen stegen in de pakkenstraat. Ja, en uh, ja, als je dan nu, als je dan nu uh, zeg maar het uh, Raadhuisplein oploopt... dan staat er nu een uh, trailer waar een uit speelt straks. Ja, dat is dan uitgegroeid door de firma Van der Veld. Hè. Dat is gigantisch zoals het nu is. Ja, maar ook opgebouwd uit... Uh, uit uh,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 Een prettig weekend verder en wij gaan eruit.